Nederlandse komkommers zijn niet besmet met de EHEC-bacterie, dat meldt de voedsel- en wareautoriteit. Er zijn bijna 170 komkommermonsters onderzocht die afkomstig waren van telers, groothandels en supermarkten. Ook op paprika's, tomaten, aubergines en sla is de EHEC-bacterie niet aangetroffen. In Duitsland zijn zeker 15 mensen aan de besmetting overleden, in Zweden 1. In de gezondheidszorg komen geen bezuinigingen meer die nog dit jaar effect hebben, staat in de voorjaarsnota. Volgens minister De Jager zijn er dit begrotingsjaar aanzienlijke tegenvallers, vooral in de zorg, de kinderopvang en de arbeidsongeschiktheid. Alleen al in de zorg gaat het om ruim 1 miljard euro. Volgens minister Schippers moeten in de zorg pijnlijke maatregelen worden genomen. De Marge gaat vanaf morgen weer controleren in de grensstreek. De mobiele grenscontroles werden door de Raad van State in januari stopgezet. Die vonden ze te veel lijken op de ouderwetse paspoortcontroles en die zijn onder het verdrag van Schengen verboden. Nu worden alleen steekproeven gehouden en geen permanente controles. Bij de mobiele controles werden vorig jaar ongeveer 10 mensen per dag gearresteerd en in de cel gezet. Steeds meer sponsors van de FIFA maken zich zorgen over de corruptieaffaire bij de voetbalbond. Na Coca-Cola en Adidas hebben nu ook creditcardorganisatie Visa en luchtvaartmaatschappij Emirates kritiek. Eerder riepen de Engelse en Schotse voetbalbonden al op tot uitstel van de verkiezing van een nieuwe FIFA-president morgen. Huidig president en enige kandidaat Blatter zegt dat hij niets met de corruptieaffaire te maken heeft.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 Er staat 170 kilometer file, het is iets minder druk dan gebruikelijk op een dinsdag. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de afwitbunstgrote 5 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwouderijndijk Rijndijk 5. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 4 kilometer. A10 ringwest richting Zaanstad voor het knooppunt Koomplein 5. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag en Noordorp 4 kilometer. En verder richting Arnhem tussen knopen de Ouderen en ik 9. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor knopen Gouden 4 kilometer na een aanrijding. A13 Den Haag Rotterdam, het is langzaam rijden tussen de knopen de Ippenburg en Kleinpolderplein over 12 kilometer. A15 Europoort Rotterdam voor het knopend Vaanplein 4 en verderop bij Sliedrecht nog eens 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 6 kilometer. En de richting Hoek van Holland voor het knooppunt ketelplein 4 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee reisroken dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alfredmaan 4 en Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en knooppunt Hoeflaken staat 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sweet. I will say it There Help okay, me Don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, know where the cops is. Yeah, they had to gun the donuts adjacent from the promoters' mailbox. Fast head just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with hate. We cast it off, and along we went off. From you to an island, we we rented. Dunniton, need you cool. Are you cool? als antwoord ook op tv. Cfm, Text TV op kanaal 45. Ik heb dezelfde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 So It's it, it, it, it. Music's got me going higher I feel like I can't touch the sky oh.